De snelweg A2 bij Kerkdriel is al sinds het begin van de nacht in beide richtingen dicht. Door een gekantelde vrachtwagen kwam een lading gasflessen met het brandbare acetylene op de weg terecht. De brandweer heeft de flessen gecontroleerd geleegd. Verwacht wordt dat de A2 nog voor de ochtendspits weer open gaat. De spanningen tussen Iran en Egypte lijken wat te verminderen. De Iraanse president Ahmadinejad heeft gebeld met zijn nieuwe ambtgenoot in Cairo, Morsi. En hem en de moslimbroederschap geluk gewenst. Hij heeft Morsi ook gevraagd volgende maand naar Teheran te komen voor een conferentie.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 Voor het eerst heeft de Braziliaanse voetbalclub Corinthians de Copa Libertadores gewonnen. Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voor clubteams. Thuis in Sao Paulo werd het 2-0 tegen Boca Juniors. De eerste wedstrijd vorige week in Argentinië was geëindigd in 1-1. Dan het weer. Een bui in het zuidwesten van het land. Later overal stevige regen- en onweersbuien met kans op windstoot. Het wordt 23 graden in Zeeland tot 27 in het oosten en noordoosten. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Ik begin met een ongeluk op de A28 richting Utrecht. Vlakbij het knooppunt Hoeverlaken. Verkeer vanuit Zwolle in de richting van Utrecht... kan het beste omrijden via Barneveld en Ede over de A30... en dan bij Ede de A12 richting Utrecht. Je hoort het zojuist zo in het nieuws. Bij Den Bosch is de A2 in beide richtingen dicht... door een ongeluk met een vrachtwagen. En dat gaat nog een heel klein beetje duren. Ze zijn bezig met de laatste fase van het opruimen van de ravage. Vooralsnog moet verkeer tussen Utrecht en Eindhoven in beide richtingen omrijden via Breda. Het NOS Radio in -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 5 juli. Goedemorgen. We zijn wakker geworden tussen de Hicks-deeltjes. Dit wordt een hele gewichtige uitzending. Hoe voel jij je? Voel ja, is zwaarder. Hmm. Het kabinet gaat in de tegenaanval in de Q-Koortzaak. Uit onderzoek zou blijken dat er niet te laat is ingegrepen. Maar uit rapporten blijkt nog steeds iets anders. De slachtoffers zijn het nu zat en dienen schadeclaims in. We spreken straks een van de advocaten. En mogelijk is de Tweede Kamer ook nog verkeerd ingelicht. We praten erover met Henk van Gerven van de SP. En met de Nationale Ombudsman die eerder onderzoek deed en concludeerde dat de overheid echt fouten heeft gemaakt. Staatssecretaris Steven van Justitie wil dat bij aanhoudingen... gelijk beslag wordt gelegd op de bezittingen van de verdachten om later daarvan de schadevergoeding te betalen. Dat praten we over met VVD-Tweede Kamerlid Art van der Steur. En steeds minder afgestudeerden vinden een baan na hun studie. De Universiteit van Maastricht deed er onderzoek naar. Wereldvoetbalorganisatie FIFA neemt vandaag een beslissing... over doellijntechnologie. technologie. Mario van der Ende is hier om daarover te praten. Het voetbalseizoen gaat trouwens alweer beginnen. Een beetje vroeg, FC Twente speelt vanavond al de eerste... De eerste kwalificatieronde voor de Europa League. De Tour ontwaakt tussen half negen en negen uur. Daar praten we over uh, met bondscoach Leo Vervliet onder andere. De Europese Centrale Bank beslist vandaag of de rentestand wordt aangepast. En Griekenland krijgt de financiële controleurs weer eens op bezoek. En het treinverkeer zou Sinters geen last meer hoeven hebben van bevroren wissels. Pardon? Ja, hm? we zijn er voorbij. Nou, dat er weer. Dat het Radio 1-journaal tot 10 uur kun je kunt dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl of naar uh, radio1.nl. 400 Q-koortslachtoffers dienen een schadeclaim in tegen de overheid. Tot nu toe waren er alleen schadeclaims ingediend tegen geitenhouders. Maar ook de overheid is schuldig aan verspreiding van de ziekte, zeggen de advocaten. We zien dat de overheid hier duidelijk wegduikt. Dus wat ons betreft gaan we nu over tot actie richting de overheid. We gaan een schadeclaim indienen namens onze slachtoffers. Het kabinet probeert natuurlijk haar aansprakelijkheid op alle mogelijke manieren te voorkomen. Um, maar um, ik, ik denk dat ze er niet mee wegkomen. Drie weken geleden onthulde televisieprogramma Nieuwsuur... dat het ministerie van Landbouw een half jaar lang verzweeg... dat honderd geitenbedrijven besmet waren met q koorts deskundigen. Er zijn uh, in de lente en in de zomer van 2009 nog duizenden... misschien wel tienduizenden mensen besmet geraakt met q koorts uh, Dat hebben ze toch opgelopen, verspreid vanuit uh, besmette geitenbedrijven... die waren klaarblijkelijk al geïdentificeerd uh, in 2008... Uh, uiterlijk, januari 2009. Dus ja, daar hadden maatregelen op getroffen kunnen worden. Volgens Nieuwsuur huurde het kabinet daarna externe deskundigen in... om de conclusies van hun onderzoek onderuit te halen. Marianne Thieme van de Partij van de Dieren.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 Gemiddeld moet per auto nog bijna 9000 euro worden afbetaald. De kiescommissie in Mexico is bezig met een hertelling van de stemmen. Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen tijdens de presidentsverkiezingen afgelopen zondag zal opnieuw gecontroleerd worden. Het gebeurt na beschuldigingen van fraude. De hertelling gebeurt vooral in plaatsen waar de kandidaten bijna gelijk eindigden. Het Instituto Federal Electoral respalde het el recuento. Voto voor voto en casilla voor casilla. De verliezer van de presidentsverkiezingen, López Obrador, eist de gisteren hertelling van alle stemmen. Porsche komt helemaal in handen van Volkswagen. Waarschijnlijk zal Porsche op 1 augustus volledig zijn ondergebracht bij de autofabrikant uit Wolfsburg. Die Wolfsburger zahlen voor die nog vrienden 50,1% der Porsche AG knap 4,5 miljarden euro. Daar parallel ook een vw stamactie aan de Dachgesellschaft Porsche SE gaat, müssen voor dat geschäft keine steuern gezahlt werden. Met de overname ontloopt Volkswagen een belastingheffing van meer dan 1 miljard euro. Volkswagen had al 49,9% van Porsche in handen. Voor de overige 50,1% betaalt Volkswagen 4,46 miljard euro. Een van de oudste kernreactoren van België blijft tien jaar lang langer open dan was gepland. De reactor in de Waalse centrale van Diehangen mag tot 2025 stroom blijven produceren. Dat heeft de Belgische regering besloten omdat we anders dreigen met een serieus bevoorradingsprobleem te komen. Anders dreigen er tussen de 500.000 en 1 miljoen Belgen zonder elektriciteit te vallen in, bepaalde, in de winter bij piekperioden. En dat risico willen we niet nemen. En vandaar dat we het Tiange 1 zullen verlengen met 10 jaar. Maar tegenstanders van kernenergie, zoals Greenpeace, zeggen dat lange openblijven helemaal niet nodig is. Geen enkel rapport, nog in het plan van minister Wattelij... nog in het rapport van de KREG van een paar dagen geleden... is er melding van een bevoorradingstekort van tien jaar. Dus wat men nu doet is eigenlijk schieten met een kanon op een mug. Men heeft een klein bevoorradingsprobleem geïdentificeerd... dat zich ze in zeer extreme omstandigheden gedurende een paar dagen zou kunnen voordoen. En daarom gaat men dan onmiddellijk tien jaar lang een kernreactor openhouden. Dit is totaal onaanvaardbaar voor ons. De twee oudste reactoren in de kerncentrale van Doel moeten trouwens wel worden gesloten. Hogeschool in Holland-bestuurder Doekle Terpstra... wil dat er een topsportfonds komt... om de langstudeerboetes voor topsporters te betalen. Gisteren pleiten bestuurders van hogescholen... ervoor dat topsporters een uitzonderingspositie krijgen... bij de nieuwe regeling voor langstudeerders. Maar zolang de regering daar niet in voorziet... is een topsportfonds een optie, vindt Terpstra. En dat betekent dat je twee dingen doet...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 En vanaf komend studiejaar moeten studenten tenminste 3000 euro bovenop hun collegegeld betalen als ze meer dan een jaar vertraging oplopen langs studieboete. Bestuurders zeggen dat bijna elke topsporter studievertraging oploopt. -da! en dan nog het <lacht> nieuws van de beurzen. De beurs op Wall Street bleef gisteren gesloten vanwege onafhankelijkheidsdag. De Europese Centrale Bank vergaat het vandaag. Veel economen verwachten dat het rentetarief met een kwart procentpunt verlaagd zal worden. Renteverlaging is bedoeld om de economische groei te stimuleren via goedkopere kredieten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 11 minuten over 6. Bureau Pinkpop kondigde gisteren de laatste namen aan voor Pinkpop Classic. Naast Masada, Fischer Z, Saga, Big Country en Toto... zullen ook de Britse band Bush en Garland Jeffries hun opwachting maken... op 25 augustus in Landgraaf. Garland Jeffries bracht dit voorjaar zijn nieuwe album... The King of In Between uit. 70 jaar is de zanger inmiddels en de eerste keer dat hij op Pinkpop stond was in 1980. Dit jaar dook hij even op en stond hij naast Bruce Springsteen op het podium. from the human race. How much I love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 Rollercoaster Town hoor u van Garland Jeffries En hij staat dus op 25 augustus dus op Pinkpop Classic. Het is u misschien ontgaan, maar het is het jaar van de bever dit jaar. <lacht> ja, bijna 200 jaar geleden stierf het beest uit in Nederland. Schrijf het even op, ja. Maar sinds een aantal jaar is de bever weer terug. En het gaat zelfs goed. Ieder jaar komen er meer bij. Inmiddels zijn er in heel Nederland alweer zo'n 600. Gisteravond werden de bevers geteld in het IJsseldal. Onder meer vlakbij Zwolle. Ja, welkom allemaal. Bij, bij deze ja, vierde bevertelling uh, in, uh, in het IJseldal worden er vandaag tellingen gedaan tussen uh, Kampen en Devenruwweg. Ik ben, uh, ben Rolf Pater, ik uh, ben uh, uh, actief bij de Bever- en Otterwerkgroep Calutra, Dus ik stel voor om naar het gebied uh, in te gaan. Nou, een, boel, uh, een beetje barricaderen. Ja, op 4 juli is het pad tijdelijk afgesloten vanaf 19.30 uur. Vanavond wordt de jaarlijkse bevertelling gehouden. Frank Lingen van Staatsbosbeheer. Ja, um, uh, op zich heel bijzonder, want uh, wat is het? 200 jaar bijna geleden werd daar verderop op de IJssel. Bij Zalk, ja. Bij Zalk. In, de, de, de laatste bever uh, gedood. Ja, om precies te zijn in 1826. En was, uh, was het laatste exemplaar in Nederland. Dan, uh, ik zal even uh, tekst uitleg geven waar we, waar we nu staan.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 maar die ook uit kan, kan komen zwemmen. 50 meter verderop, aan de rechterkant, is de brugt. Dus, uh, kan... 50 meter van de brugt is het fluisteren begonnen. En waar gaan we nu opletten? We gaan kijken? We gaan we goed kijken naar de hoed, hoe de kop op het water drijft. Hoe die zwemt. Wat zeg u? Misschien naar die rippelingen te kijken. Daar ja, hebben we de eerste bever je omdat alleen de kop uh, boven water zwemt. Je, bij de beverrat zie je namelijk ook de rug. Nou, en, en er zit zo'n vee achter. Ja, echt een mooi vee. Het is ook geweldig weer, want het water is als een spiegel. Er zit geen zuchtje wind op. Dat is heel mooi te zien nu. Dus die tellen we? De, deze gaat tellen. Ja, deze tellen we. Bij de burcht vandaan komt dan heel duidelijk zichtbaar nummer twee. Hij is groot, hè? Ja, het is echt een krap. Je ziet echt nu een motor, je ziet alleen maar die, die, die platte kop van water, maar die is echt een grote, massieve kop. Uh, ik bedoel, die, die bevers kunnen wel tot, uh, tot meer dan een meter worden. Mooi, mooi mooi. Is er lekker dichtbij. Heerlijk. Ja. Ja, twee. <lacht> twee mooi Nou ja, knagend een beetje aan takken aan de oever We ja. hoorde wel een tak bij het vallen. maar ja, ja, hoorde wel echt iets dat we dachten dat zijn bevers, maar ja. niks gezien. Wat maken we ervan? Aan het eind van de avond, als het donker is geworden over de plas. De eerste kwam van de overkant. Ja. En die zon voorbij de bocht, voorbij de kijker het. En toen kwam nummer uh, ja. twee voor ons. Ja, voor mij nummer één. Die kwam toen voorbij schuiven richting ook de open plas. Ja, dat was onze eerste. En toen heb jij daarna en jullie die knagenden gezien. Die ja. ja, precies, die bleven langs de oever uh, lekker zijn zitten knagen. Dat zijn er dus drie. Er zijn er wel drie uh, ja. mensen. Dat was super goed. Ja. Wat ja. is nou nut en noodzaak?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 Uh, kleine zoogdieren hebben daar wat aan. Uh, kevers hebben wat aan het doodhoud. Kortom, heel veel andere dieren die hebben profijt van, het, uh, van de bever... doordat hij knaagt en uh, zorgt voor biodiversite biodiversiteit. Robert Pater was dat van de werkgroep bevers. In een reportage van Menno Remeyer. Er is grote commotie in Groot-Brittannië over het bankenschandaal. De baas van Barclays, Bob Diamond, heeft ontslag genomen. Gisteren verscheen hij al gelijk voor een lagerhuiscommissie. Hij moest zich verantwoorden voor de illegale praktijken van Barclays-handelaren... die een cruciale rentestand hadden gemanipuleerd. Het schandaal heeft gevolgen voor miljoenen Britten... omdat hun hypotheekrente of spaarrente aan die rentestand is gekoppeld.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 Ik got fysiek ill. Dat behavior was reprehensible. Het was wrong. Ik ben I'm Ik I'm, ben I'm and En ik ben ook Het is fout wat er bij Barclays is gebeurd. En het maakt hem zelfs misselijk als hij er alleen al aan denkt. Wat hem betreft worden de daders hard aangepakt. Ik denk dat mensen die dingen doen die ze niet moeten doen, harselijk moeten worden bekeken. Het is reprehensible bekeken. En als je me vraagt, those die be worden with, absolutely. Maar hij was ook verdedigend. En for really, really this. Dit schandaal is niet representatief voor de bank, zegt Diamond. Uiteindelijk was het maar een klein groepje beurshandelaren die die cruciale rentestand hadden gemanipuleerd. Maar dit Barclays 140.000 Maar daar nam de Lagerhuiscommissie geen genoegen mee. Kan je het ons vertellen?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 Over de bankencrisis hoort u een bijdrage van onze correspondent in Groot-Brittannië, Arjen van der Horst. Het is acht minuten voor half zeven. Hoe zag Drenthe er vroeger uit? Op die vraag krijgen wandelaars in de provincie vanaf vandaag een antwoord dankzij een speciale app. De applicatie is ontwikkeld door het Drents Archief. Door het gebruik van oude kaarten, verhalen en zo'n 40.000 foto's komt het verleden tot leven. De app wordt vanmiddag gelanceerd in de oude kerk van Rolden. Maar in Kamer mocht hem al uitproberen in zijn eigen woonplaats. Welkom bij deze verhalenroute van het Transarchief. U heeft de route geactiveerd. Zodra u binnen een cirkel van 25 meter van een plek komt, trilt uw telefoon en kunt u het verhaal starten. Vandaag laat ik u kennis maken met de oude postwagenroute over het Ballorveld. Startpunt van de route is de Brink van Rolde, vlak voor de kerk. En daar ben ik nu. Het is ook maar een paar straten bij mijn huis vandaan. Ik heb thuis natuurlijk eerst. De app gedownload en de route uitgekozen, en daarbij behorende informatie op mijn uh, NOS-telefoon gezet. Carlijn Donders van het Drensarchief Archief is hier ook. Met uh, de iPad zelfs, toch ja. ietsje groter dan die NOS-telefoon. Misschien kunnen we het dan uh, beter zien. Toen ik van deze app hoorde, een nieuwe app, een wandel-app, toen dacht ik: ja, er zijn er al zoveel. Wat maakt deze app zo bijzonder? Nou, deze app maakt, uh, of is bijzonder omdat er gebruik gemaakt wordt van historische kaartlagen. Dus drenthe dekkende Kaarten. Hele oude kaarten? Hele oude kaarten, tot uh, 400 jaar terug. 1638 is de eerste kaart uh, uh, laag. En op die kaarten is uh, de volledige collectie geplaatst van het uh, Drents Fotoarchief. En dat zijn collecties van historische verenigingen, van uh, gemeenten, van musea... Uh, en van het Drents Archief natuurlijk zelf. Dan moet ik eventjes kijken. We moeten het groter maken. We zijn nu in rolde. Ja, Je ziet dus aan het blauwe bolletje waar we zijn... En dan verschijnen er puntjes op de kaart. En aan het uh, type uh, afbeelding of type icoon kun je zien wat het is. Ik nou, ben benieuwd. We gaan even een stukje lopen. Okay. Denk de auto's weg, de winkels, de mensen van nu. Het is 1854 en we staan midden in het rolde van de 19e eeuw. Keienstraatjes, grote en kleine boerderijen en een paar herbergen. De postwagen komt eraan. Oh. Oh, Ho, oh, jongens. Oh, ja. Volk, welkom in Rolde. Wij zijn er. Nou, wij waren op zoek naar uh, manieren om een groter uh, uh, publiek te bereiken. En ook een ander publiek. De loyale klanten en bezoekers van Drens Archief zijn wat oudere mensen: uh, mensen die historisch onderzoek doen. En uh, wij wilden eigenlijk die prachtige collectie die wij hebben met veel meer mensen delen. Dus we zijn op zoek gegaan naar middelen om dat te doen. En wij. Uh, wij gaan ervan uit dat dit een hele goede manier is. We verlaten Rolde en lopen langs de Slokkert. Een keurige plaveitweggetje tussen de akkers. Hier begon een zandweg vol kuilen en gaten. De koe van de postwagen heeft geen vering. Zodra men Rolde verlaten heeft, voelen de passagiers dat aan de lijf. Snerpen woei ons daarbuiten de mistige morgenlucht tegen. Dieper dook ik in mijn overjas en blies om de lucht minder scherp te maken. Zware rookwolken uit mijn Duitse pijp. Het weggetje dat we volgen heet op oude kaarten de Zuidlaarderweg. We hebben nu deze route, die gaat dan over het uh, Balloerveld. Wat voor andere routes kun je nog downloaden? Uh, er zijn uh, door het Archief in totaal, geloof ik nu... uit mijn hoofd vijf of zes verhalenroutes gemaakt. Dus echt zo'n hoorspelroute. Bijvoorbeeld eentje over een, uh, een moordroute in Zuidlaarden... Heel spannend, ook voor jongeren heel leuk, voor kinderen. Uh, onze partners, dat zijn partners bijvoorbeeld als het uh, uh, Drentse Landschap... maar ook Natuur- en Milieufederatie... Uh, die maken natuurlijk veel meer uh, routes op basis van de natuur. Hè? Dus ze vertellen hoe, het, uh, hoe de natuur veranderd is, hoe het landschap veranderd is. Uh, dus er zijn eigenlijk een heleboel verschillende routes mogelijk. We gaan door, recht uit het veld over. Meer over deze Anno Drenten-app op onze eigen site, nus.nl. Het NLS Radio 1 Journal. Sport Toer-etappe van gisteren eindigde weer in een massasprint En een valpartij bracht een aantal renners in de problemen Waaronder Mark Cavendish Van wie er nog over was, sprinten André Grijpel als beste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 Mooi. Goed gevoel. Uh, ja, het was weer een goede lead-out. Het uh, ja, lijkt wel uh, gek uh, om dat steeds te zeggen, maar dat was het echt weer. De um, jokers hebben goed van voren gehouden. En, uh, ja, een compliment aan, uh, ook aan Lotto uh, voor, uh, voor het rijden vandaag natuurlijk. Uh, die hebben gezorgd dat, uh, dat de groep eigenlijk terugkwam. En, uh, en ja, die verdienen dan denk ik ook weer, uh, verdiend gewonnen met, uh, met Grijpel. Goed laten positioneren door de mannen en uh, ja, toch kort kunnen sprinten. Ja. Nog wat ja. er dan uh, twee dagen weer. Kenny van Hummel hoopte op een mooie sprint. Maar hij zag de renners voor zich tegen de grond slaan en was uitgeschakeld. Ik geloof dat het op een kilometer of twee was, brede baan. Uh, hele snelle afdaling gehad en uh, kom onderaan uh, ja, vlakken weer eigenlijk. En, uh, ik dacht nog van een lekkere brede baan en ik heb hier nog plek zat om op te schuiven en uh, ineens.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 Uh, I mean, I don't know about today, but uh, he hadn't lost his serve in the first three, four rounds, so um, he's serving very well. I played him in the quarters a few years ago, and it was, again, a very, very tight match, so I'm mean, going to have to play very well to to win that one. Ja, voorhand is een zware wedstrijd. Zonga serveert erg goed dit toernooi. verloor in de eerste vier ronden geen enkele servicebeurt. Een paar jaar geleden speelde hij ook tegen hem. En toen was het erg kloos. Het wordt een pittig duel, Aldus Murray. Later deze uitzending praten we verder met Marcella Mesker over Wimbledon. Kijken we ook vooruit naar de halve finales bij de vrouwen vandaag. Radio 1, het NOS-journaal half geweest, hier is Dorald Megens. Goedemorgen, op de A28 en de A2 zijn verkeersproblemen ontstaan. Bij hoeverlaken is vanmorgen vroeg een vrachtauto op een pijlwagen gereden, er zijn drie gewonden. En de A2 bij Kerkdriel is al sinds het begin van de nacht in beide richtingen dicht. Door een gekantelde vrachtwagen ligt daar een lading gasflessen met brandbaar acetylene op de weg. Zometeen meer bij de ANWB in de verkeersinformatie. Steeds meer mensen kopen een auto op krediet. In april reden er 149.000 auto's met een kredietregeling rond. Dat is een record, blijkt uit gegevens van het CBS. Gemiddeld moet per voertuig zo'n 9.000 euro worden afbetaald. In Den Haag rijden de komende uren weer stadsbussen... maar om half die, na de ochtendspits... legt het personeel opnieuw het werk neer voor overleg met de vakbonden. En De spanningen tussen Iran en Egypte lijken wat te verminderen. De Iraanse president Ahmadinejad heeft gebeld... met zijn nieuwe ambtgenoot in Cairo Mossi...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 De kans op een onweersbui is in het noordoosten het grootst. Het is dan minder warm met 20 graden in Zeeland en 24 graden in het oosten. ANWB een verkeersinformatie. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is bij Knoop het Hoevelake de verbindingsweg naar de A28 richting Utrecht afgesloten. De oorzaak is een ongeluk op de A28 richting Utrecht. Bij Knoop het Hoevelake is de hoofdrijbaan dicht. staat inmiddels vanaf Nijkerk 6 kilometer file... En de A2 tussen Den Bosch en Utrecht is nog steeds in beide richtingen afgesloten. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil. Ook dat heeft te maken met een ongeluk. Verkeer tussen Utrecht en Den Bosch kan beter omrijden via Breda.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 Thinking. ITstaving.nl. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wordt het al in de verkeersinformatie en het bulletin op de A28 bij Hoevelaak is een ernstig ongeluk gebeurd. Woordvoerder van Korpslandelijke politiediensten Dennis Janus, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar gebeurd? Er is dus, uh, vannacht om, uh, om half vijf, rond half vijf, een uh, vrachtwagen trekker opleggercombinatie uh, tegen een pijlwagen van Rijkswaterstaat uh, gebotst bij de wegwerkzaamheden die daar op dit moment bezig zijn. Hoe groot is de ravage meneer Janus? Nou, de reparatie die is enorm um, en daarom gaat de uh, versperring van de weg. De a 8 is afgesloten die gaat nog wel een behoorlijke tijd duren. Want beide uh, vrachtwagens die kunnen niet meer zelf rijden, dus die moeten worden weggetakeld. En dan zullen de reparaties aan de vanghillen moeten gebeuren voordat het uh, verkeer weer door kan. Zijn er slachtoffers? Ja, er zaten in de achteropkomende vrachtwagen uh, twee uh, personen. Deze zijn met uh, verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. En de persoon die in de pijlwagen zat, die is ook al uh, overgebracht naar het ziekenhuis. En zoals het eruit ziet, vallen er verwondingen mee. Maar goed, dat wel verder onderzoek in het ziekenhuis moeten uitwijzen. Enig idee hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want over het algemeen, uh, bij wegwerkzaamheden, wordt geadviseerd om langzamer te rijden. Juist om um, ja, dit soort gevaarlijke situaties te voorkomen. Om te kunnen anticiperen op bijvoorbeeld het verplaatsen van baan. Heeft ja. u daar al meer informatie over? Hoe hard er bijvoorbeeld gereden is? Nou, Rijkswaterstaat zorgt altijd voor een hele duidelijke signalering. Dus het is voor ons ook op dit moment nog even de vraag wat daar nou precies is gebeurd. En op het moment dat het kan zullen we de chauffeur en zijn bijrijder gaan horen. Hm. Nou, meneer Janus, het was niet zo duidelijk, want ik kwam er vanochtend ook langs. En je moest van de hoofdrijbaan af via de parallelbaan. Ik zag inderdaad veel mensen op het laatste moment nog switchen. Heeft u daar ook al signalen van gehoord? Nee, dat zullen we wel meenemen in ons onderzoek, hoe het heeft kunnen gebeuren. Um, dus uh, op dit moment kan ik daar ook nog niet al te veel over zeggen. Hoe lang gaat dit uh, nog duur? Want u zegt uh, de ja, ravage is groot, wagens moeten weggehaald worden, kunnen niet meer zelf weg. Ja. Hoe lang nou, hebben dus automobilisten hier last van? De berging wordt verzorgd en de opruimen wordt verzorgd door de Rijkswaterstaat. Maar wat ik begrepen heb van de collega's ter plaatse is dat, uh, dat ze uitgaan van na half vijf, uh, tussen de vier en zes uur voordat het verkeer weer uh, normaal uh, kan rijden. Dus het zal de ochtendspits uh, zeker gaan raken. Nou, het verkeer wordt op dit moment uh, omgeleid en uh, over een parallelrijbaan bij de a de geleid. Maar de hoofdrijbaan richting echt is afgesloten. Oké, okay. Dennis Janus, woordvoerder van het KLPD. Dank u wel. Tot de En Geluk voor het verkeer richting Den Haag gaan de... Daar is goed nieuws voor. Buschauffeurs in Den Haag gaan namelijk vanochtend in de ochtendspits wel weer aan het werk. Maar om half tien, hoorde dat net al, wordt het busvervoer dan opnieuw stilgelegd voor overleg met de vakbonden. Gisteren hielden de HTM-chauffeurs de hele dag een wilde staking... omdat ze vrezen dat hun arbeidsomstandigheden zullen verslechteren... bij een nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer. Van de vakbond Avacabo FNV, Erik Vermeulen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waarom uh, rijden nou straks vanaf half tien toch die bussen weer niet? Ja, wij hebben om uh, negen uur een afspraak met uh, de verantwoordelijk portefeuillehouder en ook wethouder van Den Haag, uh, Peter Smit. Uh, daar hopen we, uh, meneer Smit, te kunnen overtuigen van uh, de noodzaak om uh, nog even te wachten met het definitief uh, gunnen van uh, de Haagse concessie, zoals dat heet... En de resultaten van dat gesprek die willen we uh, heel graag met het uh, volpallige buspersoneel uh, bespreken. Dat gaat uh, gelijk daarna gebeuren. Ja, en daarom, uh, voor die bespreking is iedereen nodig, en dus rijden er geen bussen. Uh, dat is uh, inderdaad uh, eventjes het geval. Uh, om een uur of half elf uh, hopen wij uh, ter plekke te zijn. En ze dan uh, snel en duidelijk uh, de uitkomsten van dat overleg uh, te, uh, mee te geven. Ja, snel en duidelijk, maar toch zullen daar... Uh... ...die inwoners van Den Haag last van hebben. Ja, dat klopt. Dat uh, valt niet te ontkennen. Daar hebben ze even last van. Net zo goed als dat ze er uh, wellicht uh, heel lang heel veel last van hebben... ...als zaken niet goed geregeld zijn. Dat moet u even uitleggen. Nou ja, de, de mensen van, uh, van HTM Bus uh, die weten op dit moment uh, eigenlijk niet heel veel meer... ...als dat ze per uh, 9 december een uh, nieuw arbeidscontract uh, met een nieuwe werkgever krijgen... Uh -huh. En ja, die willen graag weten waar ze aan toe zijn. En een, een buschauffeur die niet weet of allerlei dingen goed geregeld zijn... die kan onmogelijk zijn werk de hele dag goed doen. Maar daar gaat u er al vanuit dat het niet goed geregeld is. Waarom bent u zo sceptisch? Nee, ik zeg niet dat het niet goed geregeld is. Ze weten helemaal niet of het geregeld is. Nou, het, kan dat het, het kan ook zijn, het zijn dat het wel goed, goed geregeld, is, geregeld is. Zit je vol met twijfels en gaat dat uh, toch allerlei dingen bepalen. Mensen oh. hebben er denk ik recht op... Om te weten waar ze aan toe zijn, waar hun gezin aan toe is mm -hmm. en hoe hun toekomst eruit ziet. En dat is op dit moment uh, voor, uh, voor de mensen van uh, de bus op uh, bij, bij HTM volstrekt onduidelijk. Nee. Maar ik hoor voor nu nog niets, waardoor, waardoor, waaruit blijkt dat de passagiers daar ook bij betrokken zijn? Nou ja, die zijn altijd betrokken bij, uh, bij de kwaliteit van het, het openbaar vervoer. En nogmaals, een buschauffeur die uh, niet weet waar hij aan toe is. Die twijfelt, die niet weet of hij binnenkort nog dezelfde collega's heeft als dat hij nu heeft. Ja, die, ja, die, zou... die, die kan zich niet concentreren ja. op zijn werk. Maar die zal zijn werk dan nog wel goed kunnen doen? Ja, dat is de vraag. Mensen bleken dat gisteren in ieder geval niet te, te kunnen. De emoties die zitten enorm hoog. En ja, ik kan me er wat bij voorstellen dat als jij jarenlang bij HTM gewerkt hebt, te horen krijgt dat er een nieuwe werkgever in beeld is. En voor de rest niks, dat je je enorm zorgen maakt. Ja, want dan eventjes voor de duidelijkheid, meneer Vermeulen, dan gaat u ervan uit. Euh, want anders zouden er geen zorgen zijn dat de arbeidsomstandigheden met die nieuwe werkgever zullen verslechteren. En waar ja, gaat daar, hem dat in zitten, denkt u? Daar ga, daar ga ik niet op voorhand van uit, maar ik ben altijd heel positief ingesteld. Maar zo komt u niet op mij over. <laughs> dat, dat is dan uw probleem. Uh, de, de, de, het probleem is... ...dat de mensen zekerheid willen en die zekerheid nu niet hebben. En ik denk dat ze recht hebben op die zekerheid. En het probleem is, uh, de, gisteren hebben wij een bijeenkomst van uh, de stadsregio in Den Haag uh, bezocht. Daar hebben we ook ingesproken. Ja, op de een of andere manier uh, blijkt ook de verantwoordelijke portefeuillehouder niet te begrijpen wat nou precies het probleem is... Van, ...van die buschauffeurs, die bagatelliseert dat een beetje... ...die mm -hmm. doet eigenlijk of er geen probleem is... ...terwijl die mensen vol met, met emoties zitten... ...en uh, ja, daardoor gisteren dus ook hun werk niet hebben kunnen doen. Ja, uh, nog even dan, want uw vraag van de wethouder... ...dat zei u net, nog even uitstel hè, om het een en ander te implementeren... ...waarom dat uitstel dan, tot, tot wanneer? Ja, ik denk dat dat uitstel uh, heel verstandig is... ...om uh, daarmee het, uh, het overleg wat wij met de directie zullen gaan hebben... ...niet uh, op een nadelige manier uh, te beïnvloeden... Dat kost verder geen geld. Uh, daar, daar vloeit geen bloed uit. Daar heeft niemand last van. Maar op de een of andere manier lijkt het erop dat men zich heel formeel opstelt. Geen enkele rekening wil houden met die problemen die het personeel kennelijk heeft. En uh, de zaak daarheen wil jassen. Ja, dat is jammer. Dat is, uh, dat is vervelend. Goed. Erik Vermeulen van Meulen van Advocabo FNV. Dank u wel. Oké. Okay. Een jaar geleden werd Zuid-Soedan onafhankelijk. Toch zitten tienduizenden Zuid-Soedanese nog steeds in Noord-Soedan. Lang geleden zijn ze daar als vluchteling voor het oorlogsgeweld terechtgekomen. Ze konden niet terug omdat Noord-Soedan de wegen naar het zuiden had gesloten. Totdat de hulporganisatie een luchtbrug opzette voor 12.000 zuiderlingen naar de zuidelijke hoofdstad Juba. Afrika-correspondent Koert Lindeijer was erbij toen de vluchtelingen aankwamen. <mogelijk>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 Zekerheid. De bijdrage was dat van Koert Lindeijer. Morgen een reportage over de pogingen van zuid soedan om de landbouw uit het slop te trekken. De koloniën van de maatschappij van weldadigheid... U hoort zo wat het is. Willen op de werelderfgoedlijst. En waarom dat hoort u ook zo? Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker met problemen op de A28. Ja, niet alleen op de A28, maar ook op de A2. Laat ik beginnen met goed nieuws. Want op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... is de weg bij Kerkdriel inmiddels weer open. De andere kant op, op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... is de weg tussen Knopendel en Empel knopen nog steeds afgesloten verkeer vanuit Utrecht naar Den Bosch en Eindhoven kan beter omrijden via Breda. Dan naar de A28 op knooppunt Hoeverlaken. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht staat bij knooppunt een file van drie kilometer na een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar nog steeds afgesloten. En ook dicht is de verbindingsweg van de A1 vanuit Apeldoorn naar Utrecht, naar de A28... De weg is daar nog steeds afgesloten, en daarom kan het verkeer vanuit Apeldoorn met bestemming Utrecht bij Barneveld beter gaan omrijden via Ede over de A30 en de A12. Dit is het NOS Radio 1 -journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Don't cry no more van Cindy Loper. Ne, zo, ik wil snel ja. weg. Ne, net als Nederland heeft ook Griekenland zijn nationale Olympische ploeg gepresenteerd. Zoals het nu lijkt gaan ruim 100 atleten naar Londen en dat is aanzienlijk minder dan vorige keer bij de spelen in Peking. Maar die 100 dat is al een hele prestatie, zegt de president van het Griekse Olympische Comité gezien het budget, want dat is er namelijk niet. Hoe trots Athene ook is op zijn Olympische historie, zelfs voor de voorbereiding van de Spelen over een paar weken in Londen, is geen geld. Nu ja, wel voor de Olympische tenus dan, die gisteren werden getoond aan het publiek. Het is alleen door bijeengesprokkeld sponsorgeld en donaties van private partijen dat de atleten klaargestoomd konden worden, zegt Spiros Kapralos, president van het Grieks Olympisch Comité. De uh, Greek state did not give us any money for the Olympic Preparation, but we managed to. Uh, and there was a strong commitment from everybody that uh, all the money that we're going to get from uh, sponsors, uh, private companies, would go for, towards the preparation and the participation of the athletes to the Olympic Games. Toch hebben veel sporters niet de nodige wedstrijdervaring op kunnen doen in het buitenland. En was het vooral thuis trainen. In zelster anna Agraviotis geval in de Griekse wateren. En dat is natuurlijk, hoe aangenaam ook, niet ideaal. De Oostomfia probeert ons te helpen, maar het is moeilijk. En onze vrienden ook. Maar de sporters realiseren zich dat hun collega's uit andere landen een voorsprong hebben door het juiste materiaal, goede medische verzorging, diëtisten en ga zo maar door. Met εξοπλισμό, met γιατροes, met psytherapeutiria, met διαtrofologen, met ergosefisiologen enzovoort. Maar. Maar door middel van zielskracht en het geloof in succes, zegt atleet Voula Papa Christou, kun je boven jezelf uitstijgen Ook wielrenner Christos Volikakis onderschrijft hoe belangrijk het is om nu de ellende achter zich te laten en te focussen op de spelen. We zijn er klaar voor, zegt Volikakis. ...nog maar drie weken te gaan. En dus toch maar even meer dan 100 man... ...zegt een trotse Olympisch president Caprados... ...die zich hebben gekwalificeerd... ...en die, dankzij tomeloze inzet... ...allemaal op het vliegtuig naar Londen kunnen worden gezet. We hebben een team dat is exceeding 100 athletes. En ik denk dat dit is door de grote commitment die we hadden... ...dat elke athlete die kwalificeert... Gaat dan toch een Olympische ploeg, Griekse Olympische ploeg, naar de Spelen in Londen? Kan ook niet anders, natuurlijk. Baker Mat van de Olympische Spelen Griekenland. Het is uh, acht minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De koloniën van de maatschappij van weldadigheid in Nederland en België gaan samenwerken. Ze willen namelijk op de werelderfgoedlijst terechtkomen. In de koloniën werden in de 19e eeuw arme gezinnen ondergebracht. Ze leren daar een bestaan op te bouwen als boer. Zes locaties zijn er in totaal vandaag geven provincies, gemeenten en andere betrokkenen in België het start zijn voor de samenwerking. Rijn Munuksma is uh, gedeputeerde van de provincie Drenthe en vanaf het begin ook betrokken bij dit project. Meneer Munuksma, goedemorgen. Goedemorgen. Twee van die koloniën, de van Frederiksoord en Veenhuizen in Drenthe, staan al op de groslijst om uh, werelderfgoed te worden, zijn aangemeld. Uh, waarom moeten de andere vier er ook bij? Nou, Omdat het uh, bij deze nominatie niet alleen gaat om hele mooie gebouwen... het gaat er ook om dat je het landschap naar voren uh, kunt halen... en dat kunnen we in die gebieden ook... maar ook dat je de immateriële, de geest die erachter zit... dat je die uh, ook in het zonnetje kunt zetten. En dat betekent dat op deze zes locaties... allemaal vanuit dezelfde visie 200 jaar geleden gezegd werd van... wij proberen landlopers een betere toekomst te geven op het platteland. Ja. En omdat je dat op zes plekken doet is dat uitermate belangrijk voor die nominatie bij de UNESCO. Moet het eigenlijk een beetje zien, um, die kolonie als uh, voorlopers van... wat we nu kennen als de moderne Europese verzorging staat, dat idee? Uh, ja, van zo'n 200 jaar geleden werden daar echt... Uh, nou, de, de mensen die aan de onderkant van de samenleving zaten... die kregen perspectief door uh, uh, hard te moeten werken op het platteland. Maar tegelijkertijd kregen ze medische verzorging, ze kregen een onderwijs... ja, zeg maar het begin van uh, een stukje zorg... ...om mensen een steuntje te geven om ook in moeilijke omstandigheden een stap verder te komen. Is het ook gewoon pragmatisch, meneer Munningsma, handig om het met z'n zessen te doen? Sta je dan sterker bij de UNESCO? Uh, je doet het natuurlijk ook omdat je daardoor uh, sterker uh, staat. Want in de afgelopen jaren zijn heel veel ja, individuele monumenten op die uh, UNESCO-erfgoedlijst uh, gekomen. En de laatste jaren gaat het dus eigenlijk om meer. En daarom is het hier dus toch een uh, combinatie van... Uh, uh, visie, landschap en gebouwen. En als alle locaties inderdaad op de werelderfgoedlijst komen van de UNESCO... wat betekent dat dan? Krijgen ze dan geld, uh, meer aandacht? Nou, uh, ze krijgen sowieso meer aandacht. En meer aandacht betekent in feite ook dat je gemakkelijker uh, geld binnen kunt, uh, kunt halen. Uh -huh. Maar ook in toeristisch opzicht is het uitermate belangrijk... Uh, vooral voor dit soort plattelandsgebieden, uh, dat je die status uh, krijgt. We hebben in Nederland hebben we bijvoorbeeld Schokland. Is daar vooraan gewezen, maar ook uh, de, de molens bij Kinderdijk. Nou, zo pakken we ook dit op. Hoe ziet uw campagne eruit? Wat gaat u doen? Wij, wij gaan vandaag gaan wij hier die overeenkomst tekenen. We zien ook in de afgelopen jaren dat meerdere kunstenaars en boekenschrijvers zich geïnspireerd voelen om hier het een en ander mee, mee te doen. Dus we gaan er gewoon tot, dat is ons doel, tot 2018 stevig aantrekken om die nominatie voor elkaar te krijgen. Want zoiets is niet van vandaag op morgen klaar. Nee. En wanneer weet u het? Dat, uh, wij gaan ervan uit dat we het in 2018 uh, weten. Ook dan ook pas weten, oké. Okay. Ja. Hartelijk dank voor uw uitleg, meneer Mullingsma. Ja, dank u wel. Van de provincie Trent. Goedemorgen. Ja. Ja, de Bakker Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Iets met de bakermat, hoorde ik nog. Nou ja, goed. Uh, <laughs> wij gaan naar de kranten. Vier verklikkers in de dopingzaak tegen Lance Armstrong... hebben vrij spel gekregen om de Tour de France te rijden. Dat verklaren goed geïnformeerde bronnen aan de Telegraaf. het Amerikaanse antidopingagentschap zou in ruil voor informatie... tijdelijke immuniteit geven aan de volgende renners... Levi Leipheimer, George Hinkepie, David Zabreski en uh, Christian van der Velden. Pas aan het eind van het seizoen zouden de vier renners... dan geschorst worden voor dopinggebruik in de periode dat ze... Bij Storm in de ploeg zaten. Op deze manier zouden ze nog een aantal lucratieve koersen kunnen rijden, want de schorsing van een half jaar gaat dan later in. De ChristenUnie was in de afgelopen kabinetsperiode de succesvolste fractie in de Tweede Kamer. Uit een analyse van de volkskrant blijkt dat de vijfkoppige fractie de meeste aangenomen moties per Kamerlid telt. Het op vijf van individuele Kamerleden telt drie leden van de ChristenUnie. Aan kop gaat de motiekamon Esmee Wiegman, die er honderd voorstellen doorkreeg. Voskrant maakt op de laatste dag van het parlementaire jaar de rekening op. Opvallend zijn de goede resultaten van de kleine fracties. Naast de ChristenUnie scoren namelijk D66 en SGP ook hoog. Deze drie partijen kregen tot en met 2011 de meeste amendementen aangenomen per Kamerlid. De grootschalige verlaging van de pensioenen in 2012 lijkt deels van de baan. Het schrijft het Financieel Dagblad vanochtend. Pensioenfondsen krijgen meer lucht... doordat minister Kamp van Sociale Zaken aankoerst op een versoepeling van de regels... Volgens een woordvoerder is de kans groot dat de renteaanpassing... die sinds dinsdag voor verzekeraars geldt... eind 2012 al op pensioenfondsen wordt toegepast. Nooit eerder was Sociale Zaken zo concreet... over het versoepelen van de zogeheten rekenrente. Ook ambtenarenfonds, ABP, grootste pensioenfonds van Nederland... verwacht dat kamp met een aanpassing komt. Het besluit van de minister staat gepland voor september... en is onderdeel van een pakket van nieuwe pensioenregels. Steeds meer ouderen met psychische problemen mijden medische hulp... Dat is volgens het AD het gevolg van de eigen bijdrage... die patiënten sinds dit jaar moeten betalen. GGZ-instellingen zien sinds 1 januari minder patiënten langskomen... maar de daling is bij senioren het grootst. Voor ouderen met een krappe beurs is de eigen bijdrage... van 200 euro moeilijk op te brengen. De GGZ-instellingen vrezen dat depressieve ouderen... thuis vereenzamen en verloederen. Burgers en bedrijfsleven leiden steeds meer schade door stroomstoringen. Dat schrijft de Telegraaf nog. Grootste boosdoeners zijn graafmachines die kabels kapot trekken. Kosten per jaar 200 miljoen euro. Doordat huishoudens en bedrijven steeds afhankelijker zijn van elektriciteit... is de impact ook steeds groter. Ook beschadigde gasleidingen zijn een groot probleem. Gemiddeld worden elke dag drie stroomkabels of gasleidingen vernield. De Telegraaf komt met een aantal oplossingen om dit probleem te verminderen. Zo zou de bestuurder van een graafmachine een kaart moeten hebben... van Leidingen in de grond of zelfs detectiesoftware. Een andere optie is het aanleggen van tunnels in nieuwbouwgebieden. Daar kunnen dan kabels en leidingen geordend doorheen. Tunnels voorkomen een warboel en maken herstelwerk uiteindelijk makkelijker.